Doreen Bouwman met het NOS Journaal. Bij deelstaatverkiezingen in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen... is de christendemocratische CDU de grootste geworden. Volgens de eerste exit polls krijgt de CDU ruim 34 van de stemmen. Daarna volgt de sociaaldemocratische SPD. Voor beide partijen is het het slechtste resultaat sinds de oprichting van de deelstaat. Ook de Groenen verloren veel terrein... De rechtsextremistische AFD boekte een flinke zegen en steeg naar ruim 16% van de stemmen. Noord-Rijn-Westfalen is de grootste deelstaat van Duitsland. Er wonen 18 miljoen mensen. Qatar zal blijven bemiddelen in de oorlog tussen Hamas en Israël... ondanks de Israëlische praktijken, zei de premier van het land... rond de Arabische top in de hoofdstad Doha. Op de top wordt gesproken over de Israëlische aanvallen op de stad afgelopen week... De Arabische Staten hebben die veroordeeld en noemen ze barbaars. Vertegenwoordigers van de Verenigde Staten en China praten morgen verder over de onderlinge handel. Vandaag begonnen de gesprekken die gehouden worden in Spanje. De landen praten onder meer over de steeds hogere importtarieven waar ze elkaar mee bestookten. De delegaties praten ook over de toekomst van de video-app TikTok. President Trump wil die verbieden uit vrees voor spionage en beïnvloeding door China... Om in de lucht te blijven moet de app verkocht worden aan een Amerikaanse eigenaar. De deadline voor een deal loopt woensdag af. De tachtigste editie van de Ronde van Spanje is gewonnen door de Deense Jonas Vingegaard van Visma Lisebike. Maar de laatste etappe van de Vuelta moest worden afgebroken door pro-Palestijnse protesten. Zo'n 60 kilometer voor de finish stonden er betogers op de weg. Ook op andere plaatsen braken demonstranten door de hekken. Ook de huldiging is niet doorgegaan. Het weer, het is bewolkt en in het hele land valt af en toe regen. Ook vannacht. Het koelt dan af van een graad op 14. Morgen wordt een onstuimige dag met veel wind en stevige buien. Maar ook af en toe zon. En het wordt dan 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A9. Amstelveen richting Alkmaar voor het Velsen. 10 minuten vertraging. De A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Kooi Meer en Uitgeest. 10 minuten. Op de Ring van Amsterdam de A10 Noord richting Zaanstad... een kwartier oponthoud. En tot zover de AANWB-verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Van klink tot klank.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 Mooie muziek gemaakt en uh, bijna allemaal politiek geëngageerd hè? om oproep tot uh, vrede, en, uh, vrede. En heel vrede. actueel, ja. hè? Nog. Ja, en weer actueel. Je haalde ja. het in het eerste uur terecht aan. En uh, Waren er nog maar meer Bob Marley's om deze wereld, ja. zou je ja. Ja. zeggen? Ja, ja. komen voor zelf wel. Ja, en laten we het hopen. Lang nummer waar we naar geluisterd live gebracht: Bob Marley met het nummer War.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 dat ik dit naar je toe stuur, Omdat het, het zit in die film. van Bob Marley. Ja. En. mag geen zeven minuten. Ja. Het <laughs> is steeds nee, nee. korte stukjes. Ja. Maar ik werd wel gelijk geïnspireerd. omdat. Daardoor, qua tekst is dit ja. natuurlijk. best wel ingewikkelde teksten ook. En. en ik vind het muzikaal. gewoon ontzettend goed in elkaar zitten. Ja, een lekker langslepende nummer. Ja, ja. We don't need no more troubles. We hebben genoeg ellende. Stop de murk.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 maakten allemaal covertjes van onder andere net al genoemd in het eerste Bob Dylan muziek en ze hadden één eigen nummer wat ze eigenlijk live steeds speelden. En na een maand of acht, negen merkten ze dat het publiek daar steeds gekker op werd en heel enthousiast over dat nummer werd. Dus dacht, okay. laten we dat dan maar gaan opnemen. Dit is nummer Happy Together en vervolgens werd dat een wereldhit. We gaan luisteren naar het echte flauw op oude nummer van The Turtles, Happy Together.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 voorstellen dat je de zaal hiermee plat krijgt. Ja toch, weer ja, dat herkenbare, meer stemmige muziek en ja, de ja, Beast ja, Boys. Ja. En, ja. Uh, ja, nog even leuk om te vermelden dat Chip Douglas lid van deze groep werd later manager van de Monkees en die gaan we later in dit programma ja. nog terugzien, maar dan vertel ik daar wel wat meer over op dat moment. Eh... Uh,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 hebben kort bestaan. 1966, 1969 komt het eerste album uit. En uh, in 1971 ging de band Terzile en uh, zanger uh, Albert Hammond, wel bekend van Air Disaster en. Uh ja, nog een paar bekende nummers. Die uh, ging solo verder. Eigenlijk heeft de uh, groep Steve Roland en de Family Dog maar één nummer gemaakt. En uh, wat qua thematiek en tekst erg hoort in het Flauwe Power-thema. Het is een beetje een raar nummer om naar te luisteren. Uh, een raar, maar op zijn manier ook wel weer mooi. Steve Roland en de Family Dog met sympathie. Now when you climb into your bed night. And when you lock and bolt the door, just, just think of those out in the cold and dark. Cause there's not enough love to go round. And sympathy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 to you. Thank you.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 En, uh, ja. Dus dat ging helemaal goed. Ja, als je dit hoort, dan uh, zie je zo'n podium voor je met allemaal penny de jagerachtige ja. danseressen, sjaaltjes. Ja. Uh, ja, dat hoort helemaal bij die tijd.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 rammelen van met een bus roestige spijkers. <lacht> dat was zijn samenvatting van popmuziek. Ja, dus, wel, wel dat wordt ook niet erg aanmoedigend. Moet ik ja. zeggen. Dus, uh, overigens een thema uit eerdere uitzending van ons ook was een zeldzame muziek, zeldzaam vanwege de muziek of zeldzaam vanwege de hoes. En uh, dat geldt zeker voor de LP van de, ben, de band Zen. Daar uh, is uh, een zeer beperkte oplage van uh, uitgegeven. Met een karakteristieke hoesfoto.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 Steaming, flax and wags and kill you down to death. Show the legs no longer. We are living there, mama. Everywhere, daddy, daddy, hell yeah. Grow it, show it, love. It's to grow with my hair. Let it fly in the breeze and get caught in the trees. Give a home. De tijd. Ja. Dat is ongelooflijk. Ik was toen zeven. Zeven, ja. Ik. Uh, ik acht. <lacht> ja, waar <over> ja. <lacht> ja. Ja, blijft de tijd? Dat ja, ja. Het, uh, bijzonder om dat... Het... 60 jaar geleden. Ja, maar het zit heel goed in het hoofd. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. Tot zulke herinneringen moet je bijblijven. Daar zouden we eens een keer een wetenschappelijk programma van moeten maken. En hoe dat komt. Ja, dat ja, je Bepaalde nou... dingen.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 Tijd. Thema binnen het thema bluesachtig. Het schurkt er een beetje tegenaan. Eerdere programma's hebben wel eens John Mail en de bluesbreakers voorbij horen komen. En Erik Clapton heeft er een tijd bij gespeeld. John Mail en de bluesbreakers zijn eigenlijk een soort opleidingsinstituut voor grote muzikanten geweest. Hè, die er oh. net voortgekomen zijn. Ja. Um,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 en schrijver Lennart Nijg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 Als goed christen zeker kent, denk maar niet aan al die jonge Frans Eenzaam stervend in de verre nacht. Laat die bleke pacifiste kliek maar praten, meneer de president. Slaap zacht. <tied>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 van macht. Denk maar niet aan vrede, die vredeswensen, meneer de president. Slaap zacht. Dat voor alle presidenten die uh, onze bakken met narigheid opleveren. Ja, toen specifiek bedoeld voor Lyndon B. Johnson en tegen de Vietnamoorlog dus. Maar het, je kunt het ook voor algemeeniseren. En je hoort het oplopen, hè, de boosheid. Goed, hè? Ja. ja, geweldig. Ik vind dit qua tekst en qua arrangement zo goed gedaan. Ja, en Dat tijdloos. Is en tijdloos, Zeker. absoluut. Ja. Wat hoe oud is dit nummer nou? Zo, we hebben het, geloof ik, over uh, 1966. Zo, kun je nou gaan zeggen. Ja. Het is... Uh,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 is voor die tijd ook weer een lekker vlot en vrolijk en zomers nummertje. En de titel verraadt het ook al, Love and Spoonful, met Summer in the City. Ja. Dat gaan we nu horen. Hot town, summer in the city. Back of my neck, getting dirty and dirty. Then down, isn't it a pity? Doesn't seem to be a shadow in the city. Despite the heat, it'll be alright Don't you know what to do for the days It Can't be like the night in the summer, in the city, in the summer, in the city Cool cow, meeting in the city Just so fine and looking so pretty Cool cat, looking for a kitty Gonna look in every corner of the city Till I'm wheezing like a bus stop Running up the stairs, gonna meet you on the rooftop In the summer, in the city In the summer, in the city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 het geheugen van onze leeftijdgenoten naar de televisie uitzendingen in serie van de Monkeys. Het is allemaal begonnen. Ja leuk het, waren die. Ja, ja. ja en dat, dat waren wij de, ja, vijf, zes, zeven jaar. Ja die, ik, uh, was, ik was er echt verslingend aan. Ja leuk. Ja, ja, ja, ja, ja. Het ontstond door het, uh, snel, de snel opkomende roem van de Beatles en de Beatles brachten een film uit Hard Day's Night. Een beetje een fictief verhaal over een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 De monkeys met a little bit you, a little bit me. En we gaan er daarmee gelijk helemaal uit. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer. Dag.